De Kok met het NOS-journaal. Waar politieke partijen en belangenverenigingen kritiek hebben op de energiemaatregelen van het kabinet, zijn energiebedrijven wel positief. De branchekooppel Energie Nederland is zeer te spreken over dat veel maatregelen in het teken staan van verduurzaming. Het kabinet maakt bijna 1 miljard euro vrij om de gevolgen van de Iran-oorlog te verzachten. En daarmee wordt onder meer de reiskostenvergoeding voor werknemers verhoogd met 2 cent en gaat er extra geld naar het noodfonds energie. De grootste oppositiepartij, GroenLinks PvdA, noemt de maatregelen onvoldoende en wil dat reizen met het OV goedkoper wordt. Libanon en Israël zullen donderdag in Washington opnieuw gesprekken voeren, meldt persbureau Reuters op basis van een Israëlische functionaris. Het zullen de eerste gesprekken zijn tussen de beide landen sinds het ingaan van het tiendaagse staakt het vuren afgelopen donderdag. Hezbollah is niet betrokken bij die onderhandelingen. De Britse premier Starmer zegt dat hij Pieter Mendelssohn nooit had benoemd als ambassadeur in de VS, zoals hij had geweten, dat hij niet door de screening was gekomen. Starmer zegt zelf met opzet niet op de hoogte te zijn gesteld van de resultaten van die screening. Hij vindt dat er een onderzoek moet komen naar het waarom de oppositie vindt dat Starmer moet aftreden. De chauffeur die vanmiddag in Salzburg in Oostenrijk met zijn bus een supermarkt binnenreed, had kort daarvoor een beroerte gekregen. Volgens de Oostenrijkse omroep Alref verloor daardoor de macht over het stuur. De bus reed vervolgens dwars door de glazen gevel van de supermarkt in Salzburg. Een 55-jarige voorbijganger kwam daarbij om het leven en zes anderen raakten gewond. De meeste gewonden waren mensen die in die bus zaten. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond is te helder. Het koelt snel af. Temperatuur ligt vannacht tussen de 2 graden in het binnenland en 5 aan de kust. Morgen zonnige dag en 12 tot 15 graden dan. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar staat tussen Amsterdam, Gaasperdam en Aalsmeer 10 kilometer file. De verdraging is een kwartier. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Watergraafsmeer en Slotervaart een kwartier verdraging. Op de A10 Noord tussen Watergraafsmeer en Landsmeer is de verdraging 25 minuten.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 van de bench die op dit moment heel erg hot is in Nederland, namelijk Marathon uit Amsterdam. En het heeft ook een reden, want morgen treden ze op, want het is vandaag 16 april en morgen is het 17 april. Dan treden ze op in Patronaat Halen. Ja, je zal er maar bij mogen zijn, zoals ik dan in dit geval. Wellicht zullen ze dit nummer ook gaan spelen. Edge, dat is dan ook meteen het begin van deze Alternative FM. Niet in het teken van lijf optreden, Maar meer van de nieuwe muziek. En we gaan ook praten in deze uitzending. In het eerste en het laatste uur. Dan zitten daar de interviews. In het eerste uur. Ga praten met Tom de Keijzer. Want dat is ook een opkomende band. Namelijk Allus. Dat schrijf je dus met A-L-U-S. -L en die band is uh, lekker bezig. Want ze hebben niet zo lang geleden nog een release show gedaan. In Victoria in Alkmaar. Ik geloof dat dat iets minder dan een week geleden is uh, geweest dat ze dat gedaan hebben. En uh, in het laatste uur gaan we praten met Hanne Brunengreeft. En die kennen we, want die is hier ooit solo geweest. Maar zij vertegenwoordigt niet meer Zuster Zonnebloem, maar Semuta. Dat is uh, de band waar het om gaat. En ook zij hebben we morgen een optreden. En dat staat in het teken van een albumrelease. En dat uh, album... Dat gaan ze morgen ten doop houden in bitterzoet En dan gaan we het ook een beetje hebben over waarom dat nou Semuta is geworden. En dus niet meer die oude naam die ik dan maar even niet meer uitspreek. Want uh, dat heb ik nu één keer gedaan. En ik blijf niet aan de gang wat, wat er gaat. Goed, uh, we hebben natuurlijk nog meer. Uh, er zijn ook nog twee jarigen vandaag. Eén is er 28 geworden en de ander is 30 en... Ik moet je zeggen, de een is lid van een band. Nou, en bovendien willen de paden nog wel regelmatig kruisen. Dus en die cryptische omschrijving heeft te maken met een band die ooit in 2024 op het hoofdpodium van Bevrijdingspop mocht beginnen. Nou, en dan weet je ongeveer wel in welke richting je moet zoeken. En de ander is 30 geworden en die was vorig jaar met een band hier in deze studio. En dat uh, maakt het dan wel het lijstje compleet van de jarige vandaag. Ja, het viel allemaal zo samen. Dus ik denk dan uh, laten we dat ook natuurlijk horen. Uh, nieuwe muziek zal er zeker zijn, maar deze die vinden we nog steeds leuk. Dus die draaien we nu nog een keer. Melanie Ryan en haar uh, laatst verschenen single: Flash Your Heart voor yeah, Bleeding mine. In my And you said that it was over. Put your on my shoulder. So you to give. So you left me with a heart broken, and our tap still open. Soon as I dried my tears, everything became so clear. You drove over into the sun. in the morning. Nederlandse muziekwereld lopen er toch heel wat mensen rond die behoorlijk veel ja ophebben met Paul McCartney sowieso Jorik van Noorden. De, dat, dat sowieso want die maakt muziek dat ademt het wel uh, Dean Presley heeft een mateloze bewondering voor de ex-Beatle maar als ik dit hoor dan denk ik ja nou, dat is toch ook een beetje in de stijl uh, zoals McCartney uh, dat kon spelen... maar wel van een andere naamgenoot. En wel een naamgenoot die ook weer een bekend is... van diezelfde Jorik van Noorden die ik eerder noemde. Namelijk... Bond, of het wel PEM-bond uit Volendam. Want 12 april, dat is afgelopen zondag geweest. Toen heeft hij compleet met een band uh, dit allemaal lopen spelen. Tijdens uh, zijn album release Show. Gewoon in uh, de plek waar hij ooit geboren en uh, groot geworden is. Namelijk in Volendam. In de Piers. Volendam, daar heeft hij het uh, laten horen. Uh, bandleden zoals bijvoorbeeld Gietse van Gorkum, de violist. Drummer Jeroen Klein, Theo Simon op de gitaar... en de basgitaar werd bespeeld door Danny van Tichelen. Dan heb je toch wel een aantal gerenommeerde muzikanten... In je, in je band zitten die dat doen. En voor die mensen die erbij zijn geweest... die hebben iets unieks gezien. Ik ook, want ik was er ook bij. Want nu hierna gaat dat niet meer 1, 2, 3 gebeuren... dat hij met een complete band ergens op gaat treden. Dus ja, je hebt het dan gemist. Je had erbij moeten zijn... Afgelopen zondag in Volendam. Het was trouwens ook heel erg druk in datzelfde Volendam. wat we hadden. De havenfeesten, heb ik me laten vertellen. Dat is een beetje vergelijkbaar. als wat wij hier hebben. als uh, bijvoorbeeld de Grand Prix hier is. Nou, uh, alleen ik denk dat het. wat de Grand Prix betreft. hier een stuk drukker is. Maar Volendam uh, kan aardig wedijveren met uh, de havenfeesten. Want. Er liepen behoorlijk wat mensen rond, kan ik je vertellen. Um, dat waren er twee achter elkaar. Melanie Ryan hoorde ervoor met uh, Bless Your Heart for Breaking Mine. Moet je maar even kijken wat ze daarmee bedoelt. En er zit zelfs nog een clip bij. Dus dat, uh, die hebben we vandaag ook even geplaatst. Want we hebben ook nog een samenvatting van de vorige uitzending uh, vandaag op de website laten komen. Dus uh, dat kan je daar allemaal op nakijken. En dan kan je ook die uitzending met Meses... Terug beluisteren. Want die was vorige week hier in de studio. Dan uh, deze, die hebben we bijna gemist. Maar wat eigenlijk een uh, nieuwe single. Uh, eigenlijk is het alweer een uh, tijdje uit. Sus en Let's Go To That Dream. go. <middels> on my feet. Winning once is all I need. I will love over hate but I will never make mistakes like you.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 the train her face as she sleeps by the window We kennen hem als een van de drie J's waar hij ooit deel van heeft uitgemaakt. Namelijk Jan de Wieter. Beter bekend als Blanco. En uh, ja, daar uh, heb je ook weer een product van hem gehoord. Uh, niet zo lang geleden heeft hij dit uh, uitgebracht. Sophia. En uh, natuurlijk heeft hij drukke tijden. Want uh, vorige week, uh, afgelopen vrijdag, heeft hij als supporter mogen optreden bij de aftrap van de clubtour van Ellen ten Damme. Dat is ook niet geheel verbazingwekkend, want afgelopen jaar hebben ze met z'n tweeën nog zelfs een kerstduet uitgebracht. Dus Dat zit er ook een beetje achter. En ja, uh, Blanco heeft ook min of meer, ook hier in deze uitzending lopen verkondigen, dat we van dit jaar uh, geen uh, grote dingen mogen verwachten als een nieuw album bijvoorbeeld. Want meestal Komt hij toch met uh, wat nieuwe dingen? Hij uh, zal er nog wel een aantal nieuwe singles uitbrengen, zoals bijvoorbeeld deze. Maar uh, grote dingen dat mogen we niet uh, van hem verwachten de komende tijd. Sus hoort hij ervoor met Let's Go of That Dream. We gaan zo'n een beetje op naar het uh, telefoongesprek wat we zo dadelijk uh, gaan voeren met Tom de Keizer van uh, alles een band die in rap tempo uh, bezig is om het Nederlandse muzieklandschap uh, enige kleur uh, te geven. Je moet een beetje denken aan de, de vroege jaren van de dijk. Er zit ook nog iets uh, van, uh, van dik hout zit er een beetje in. Eigenlijk zit er van alles in, want ze kunnen ook echt, en dat is ook de naam, alles. Nou, uh, we gaan straks met hem praten, want er is een album uitgebracht. Ook weer, niet zo lang geleden, ik geloof anderhalve week terug, hebben ze hem gedropt. En dat is wel aanleiding om daar eens even over te gaan praten. Maar is ook nieuw materiaal. En deze dame komt uit Gelderland. En ze heet officieel Lien. Maar ze brengt het uit onder de naam Umia. En dan moet je denken, niet met EU, maar met zo'n oh, zo streepje er doorheen. Net zoals bij Bluff. Daarom moet je hem ook zo Umiya uitspreken. Uh, en er staan uh, een aantal nummers op... wat zij als focus track betitelt... die de sfeer van dat album uitdragen. Uh, en een van die drie nummers... is dit mooie nummer. Freedom! The tears... Het was de eerste zondagavond in de zomer en ik dacht Dat de morgen niet zou komen en symbool stond voor de nacht Ik bedacht me dat de grachten overstromen door de regen En ik sta naar het plafond want voor mij is dat entertainment Dat betekent dat ik elk moment kan breken in mijn slaap ik lig al weken onder tekens, ik word gek van dat gegaan. En ik weet dat ik niet beter word, ik weet dat ik vergaan. Vergeet me niet, want leven is iets anders dan bestaan. Het was gedaan, ik was bedorven. Het was donker en ik viel. Dieper dan de wonden in de zolder van mijn ziel. Het was te laat, ik was gestorven, een verloren ziel Mijn tranen niet gevonden in de zolder van mijn ziel. Zou rotten in de aarde, in een kist. Bespaar me niet, al jaren is er niemand die me mist. De snaren zijn gesprongen en de sporen zijn gewist. Een man werd weer een jongen en een jongen weer een kind, die zich ergens in de longen van de levensboom bevindt. De wind is als de wortels, niemand weet waar het begint.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 Ik was gestorven en verloren in mijn ziel. Mijn tranen niet gevonden. In de zon van mijn ziel. Allereerst hoorde je een ja met freedom, en daarachter hoorde je een, een leven, trek. Een levensmoe. Juist. Ja. Zweef ik naar de hemel. Wat toe. erg. Ik weet niet hoe, maar evengoed begeef ik me bij jou. Er kwam nog een stuk. Toch niet helemaal goed het album af zitten luisteren. Maar goed, er kwam nog een stuk. Maar misschien zal ik hem volgende week nog even netjes in zijn geheel draaien. Maar waar ik het naartoe wilde... was dat dit een track van het album Alles is van de band Alles. Dus een gelijknamige titel van, uh, van de bandnaam. En aan de telefoon heb ik uh, Tom de Keizer. Uh, Tom, uh, sorry, maar ik zat er nog even doorheen uh, te kakelen. <lacht> ik hoorde het, ja. <lacht> ja. ja. ja uh, en het, uh, je bent, uh, jullie zijn niet de enige met, uh, met, dit, uh, met, met, met, met uh, het werk. Ik heb het wel eens gehad met een oud nummer van Dan the Lion. En toen uh, dacht ik, hij is er. Maar dan kwam er nog iets uh, achteraan. En dat was met dit dus ook het geval. Dus <lacht> ja ja en, en ondanks dat heb ik hem uh, meerdere malen af zitten luisteren uh, dit album uh, maar goed jullie zijn uh, het afgelopen jaar behoorlijk uh, aan de weg aan het timmeren geweest als band laten we maar meteen beginnen van wat is het voor een band alles wat het voor een band is? Qua, qua genre bedoel je? Ja, nou ja, wat, wat, wat zijn jullie? Wat, wat, wat doen jullie? Wij zijn uh, vijf jongens en uh, we zijn een soort, soort vriendenteam. En we maken een Nederlandstalige, laat ik zeggen, poprock. En het schiet een beetje uiteen van funk naar punk, naar soms zelf metal, naar uh, rap, naar uh, noem het maar op. En alles daartussenin proberen we een beetje in te kleuren. Ja, uh, en daarmee uh, omvat het uh, meteen ook de naam We Spelen Alles. Uh, ja, maar wel, wel binnen een, een band ja, zijn. Dus ja. met gitaardrum en nou ja, dat werk. Ja, en wat ik ook zag op de sociale media, jullie kunnen ook gewoon lekker akoestisch ook gewoon spelen. Kunnen we ook, ja, zeker. Ja? Ja. Uh, vertel even in de notendop, wat is er eigenlijk in die tussentijd dat jullie echt jullie eigenlijk voor het eerst presenteerden naar buiten toe en nu met het verhaal van het album wat jullie afgelopen week hebben gepresenteerd in Victoria in Alkmaar? Nou, uh, het, het verhaal lag eigenlijk al. Dus uh, textueel gezien is het een, een, een conceptalbum. Mm -hmm. En uh, het verhaal is eigenlijk geschreven voordat wij eigenlijk uh, de band begonnen. Want het is een persoonlijk verhaal van mij. Ik, ik, ik ben de tekstschrijver ervan. Mm -hmm. en, uh, het loopt een beetje over in het begin van de band, als het ware. Mm -hmm. Maar... Um, ja, dat is eigenlijk de periode. Ik zat in een hele lastige periode in mijn leven waarin het niet heel goed met mij ging. En toen uh, moest ik wat van me afschrijven en daar gaan de teksten over. En later ging het iets beter. Dus het, het, het einde van het album is wat positiever, hoop ik tenminste, dat mensen dat eruit halen. Mm -hmm. En uh, daar, dat loopt weer tegelijkertijdig met het begin van de band. En wat wij de afgelopen paar jaar dus hebben gedaan, dus de afgelopen laten we zeggen, twee jaar, ja. is eigenlijk gewoon het uitwerken van die nummers. Ja, ja. Ook het live spelen van die nummers en het opnemen van die nummers en het opnameproces, ja, dat duurt toch gewoon best wel lang. Dus ja. Het, ja. Ik, ik, ik hoor ook weer een, een, een, een persoonlijk verhaal. Is schrijven van uh, muziek en ook de teksten erbij, werkt dat dan therapeutisch? Ja. Zeker, ja hoor, procent ja. ja, dus voor mij persoonlijk is het uh, niet echt het schrijven van de muziek, want ik heb geen verstand van noten en ja. dat, soort, uh, dat soort werk. Het ja. is voor mij puur de tekst en uh, dat werkt heel therapeutisch, maar het optreden ook en het zingen zelf ook. Ja. Ik vind ik super leuk, het is echt het leukste wat er is. Ja. Dus ik vind het echt, het is een droom die uitkomt. Ja, uh, even over die andere uh, gasten die, uh, die alles vormen. Uh, want ja. hoe ben je er verder aangekomen? Heb jij uh, ergens je vinger opgestoken uh, man zoek band? Of werkt dat nee. niet zo? Nee, we waren eigenlijk al vrienden. Dus ja. dat was eigenlijk heel gek. We zijn gewoon uh, van, van muziekliefhebbers hebben wij. Uh, Eigenlijk bepaald van, nou oké, okay, we zagen wat grappig op een podium staan op Pinkpop een paar jaar geleden. We dachten van, nou, wat zij kunnen, dat kunnen wij ook. Laten we het gewoon doen. <lacht> ja, één <En>, iemand uh, ja, <lacht> van ons kon, kon de gitaar spelen en de andere die kon eigenlijk nog helemaal niks. Ja. Ik vond wel waar, want de drummer die daar dan iets later bij kwam, die kon op zich wel drummen. En de andere de gitarist kon ook wel gitaar spelen. Maar ja. voor, ik had, eh, voordat we begonnen had ik nog nooit gezongen en de bas, de bas is dat ook nog nooit basgitaar gespeeld. Ja. Het is echt, we zijn echt een vriendenteam en uh, ja, het is super superleuk. Dat ja, we, ja want, want, want jullie zijn eigenlijk gewoon een Alkmaarse band, om het even gewoon te zeggen, of niet? Ja, ja, laten we zeggen Alkmaar, ja. Ja, ja want, ja. Uh, want uh, jullie komen uh, uit de omgeving van Alkmaar. Uh, er komt er een uit Warme Huis, er komt er een uit uh, Groet, er komt er een ja. uit... Nou, pff, noem eens even een dwarsstraat, maar uh, dan heb ik even, even de doopcel in het kort een beetje uitgelicht, uh, in dat opzicht. ja. Nou, een groet is wel een beetje de verbindende factor. Ik heb zelf ook eens groet gewoond. Ja. Uh, Mooie plaats, hè? He? Ja, prachtig. Heel mooi duin. En, en drie van, van de andere jongens die, die hebben ook in groet gewoond. Dus dat is een, een, een verbindende factor. Ja, ik, ik, ik ken het. Want ik ben wel eens uh, met het autootje. Toen weet ik nog auto. Wel eens zo'n beetje langs de duinerij. Achter Petten tot Kamperduin. En dan kom je gewoon de groet heen. Als je gewoon dat werkje volgt. ja. ja. Prachtig. Ja, ja, ook dat. Zelfs dat ben uh, ik ook helemaal niet eens. Uh, maar goed, uh, laten we het niet over de omgeving hebben, maar, maar gewoon even over de muziek. Want er zit, er zit ook uh, poëzie in. Uh, hoe, want, want ook daar is, is, zit mij een vraag van, uh, heb jij iets met poëzie? Nou, ik, ik, ik moet wel zeggen dat ik dus al, hoewel ik dus niet per se een interesse had in zang, aan zich, had ik wel altijd wel heel veel interesse in het schrijven van... Uh, nou ja, laat ik zeggen, songteksten, en dan kan je dat dus zien als poëzie. Maar ik heb, ik heb altijd vanuit een interesse vanuit muziek, uh, ben ik gaan schrijven. Ja. En ik vind, muziekteksten vind ik ook poëzie, maar ik heb niet echt per se altijd een interesse gehad in, in um, gedichten, zeg maar. Nou. En dat, niet dat ik het niet mooi vind hoor, ik vind het ja. prachtig. Maar ja. het is echt vanuit een interesse voor muziek. En als je dat dan poëtisch noemt, ja dat is voor mij alleen maar een heel groot compliment, want ja... Ja, want ja. Uh, ik, ik, uh, ik weet gewoon dat er ook in Alkmaar zoiets als Poetry Jam bestaat. En dan, dan kom ik uit bij de stadsdichter Lonneke van Heugde. Ja, ja en, en dat zegt jou natuurlijk alles. Ja. Ook weer, alles. <laughs> <Yes>. <laughs> ja, uh, want uh, die heeft jullie ook uh, gevraagd om dat een keer op te luisteren, geloof ik. En ik weet niet meer welke Poetry, poetry Jam editie. Volgens mij van 25 of van 24. Ik, nou, ik geloof ook 25. Volgens mij was het vorig jaar. Want Zie het, was toch? het is in januari volgens mij telkens. De ja. afgelopen keer was het dus één. Volgens mij was het een keer daarvoor, dus ik geloof dat het 2025 was inderdaad. Ja, ja. Ja. Um, hoe belangrijk is dat dan geweest voor jullie om daar ook uh, je gezichten te laten zien? Want uh, ja, jullie hebben wel uh, Alkmaar Plucht, Alkmaars eigenste. Uh, ja, uh, je kan het zo gek niet bedenken wat met Alkmaar te maken of daar waren jullie wel. Ja, ja, nee, het, dat is inderdaad wel grappig. Je gaat van het ene uiterste ga je naar het andere. Want ja, ja. We, we stonden binnen, volgens mij binnen twee maanden stonden we op de Poetry Jam en daarna stonden we bij de, de de introductie van de Pride Week of zo. Dus ja, ja. weet je, je kan het zo goed niet bedenken inderdaad. We hebben er wel gespeeld. Dus het is alleen maar heel fijn dat vanuit heel veel uh, communities dat. Uh, uh, soms muziek heel erg waarderen en dat ze zich daar ook in kunnen vinden, dat is echt een heel groot compliment ja, uh, nu hebben jullie dat album uit uh, sinds nou, wat zal zijn, zijn, een Week, denk ik uh, en, uh, ja. ja, want dan is ook weer de vraag, uh, wat, wat gaan jullie er nu verder mee doen? Uh, ja, uh, ook spelen neem ik aan? zeker we hebben natuurlijk de afgelopen paar jaar eigenlijk de nummers die hierop staan ook al gespeeld. Maar, uh, dus daar gaan we gewoon lekker mee door. En, uh, maar we zijn ook echt druk bezig weer met nieuw werk en we willen ook gewoon weer vooruitkijken. Ja. Het, uh, het, is, het is hoofdstuk 1 en uh, ja, we kijken ook gewoon vooruit. Dus ja. We blijven lekker de nummers spelen, maar we gaan ook door met nieuw werk het wordt gewoon een combinatie van, van, van dat soort dingen. Ja, want uh, vorig jaar hebben jullie bijvoorbeeld ook uh, gespeeld op het Uit Je Bak Festival in Gastrium. Yes. Zit, zit dat er ook uh, in, tenminste, dat, dat, uh, dat wij jullie ergens kunnen zien bij een festival ergens in Noord-Holland, of waar, waar dan ook? Oeh, het wel, maar ik weet dit soort dingen nooit uit mijn hoofd. Uh, nee, voeg ons vooral op de socials, alles de band, op ja. Instagram, dan, dan kom je alles tegen. Dan, volgens mij ook wel op Facebook en op onze website. Ja. Uh, ja, beveiligingsdag spelen volgens mij altijd, maar ik weet het niet 100% zeker uit mijn hoofd. Dit soort dingen. Ja. Maar goed, je hebt nu ook meteen de afsluitende vraag eigenlijk, min of meer, beantwoord. Ja. Van uh, waar jullie dus uh, te vinden zijn. Alles dus met A, L, L, U, S. Klopt. Ja. Moeten mensen nog meer uh, dingen van jullie weten of zijn we er eigenlijk al? Nou, luister vooral naar de muziek. En ik hoop dat je je kan vinden in de muziek op een bepaalde manier. Dan gaan we er nog één ja, uh, laten we horen van het album Naar de Ratten. Ik ben helemaal naar de ratten liggen, helemaal naast. Want ik ben gisteravond laat nog aan de pillen geraakt. Ik heb verschillende pupillen, een trillende kaak. Ik licht de zweet en zit de rillen, maar toch geeft het gesmaak. Dat ik weet hoe ik mijn snoep ga betalen. En laat de waaier nou maar zitten, ik doe gratis een al. En ik verluid hem met mijn glitters, ik ben glad als een aal. Wanneer ik glipper door je gat, ben ik gelijk geniaal. En laat me glijden, langs je dijen, neutraal. Ik ben helemaal naar de ratten, liggen, helemaal naast. Want ik ben gisteravond laat, toch aan de pillen geraakt. Ik heb verschillende pupillen, een trillende kaak. Ik licht te zweven, zit te rillen, maar toch heeft het gesmaakt. Ik heb gisteren nog bemaakt dat Sinterklaas nog bestaat. En ik wist niet dat min is de zinnen, Zat te twisten of je achteruit wel door wat maar gaan Zat toeristisch bij de therapeut in al voor een traan. raam En ik sta de te schreeuwen in de stille oceaan Wanneer het snult Hier we chillen in de schaduw van de maan En aan de mensen die ik vecht u als het slecht met me gaat Zeg ik, laat me lekker vechten met de stem van het paard. Ik ben helemaal naar de ratten liggen, helemaal naast Want ik ben gisteravond laat nog aan de vele geraakt Ik heb verschillende pupillen, een trillende kaak Ik licht de zweten zitten rillen, maar toch heeft het gesmaakt. Is die baap al gepaast? Maar die baap is verdwenen Die baap is gejat Ik heb voor de eerste keer in tijden Weer een chonko geklapt En daarna lekker met de meiden Weer wat wijntjes getapt Zijn ze de liefde van mijn leven? Of zijn ze de rat? Want ik ben helemaal naar de ratten liggen helemaal naast Want ik ben gisteravond laat nog aan, aan de pillen te raken. can haunt me Whispers of leaves they breathe wat ze hier in een Stripdown versie ooit heeft gespeeld in 2024. Deze Rodon series, maar dit is toch echt de echte single-versie. Changeling. Uh, ze verblijft tegenwoordig wat meer hier in deze regio, maar ze komt oorspronkelijk uit Boskoop. En dat is ook wel leuk, want toen heb ik uh, een volledig radioteam uit de brand uh, geholpen, omdat er ineens ja, een, iemand was die niet kon optreden en toen zaten ze ineens met een gat van een uur. En toen zei uh, Rosa Kraal, zoals hij werkelijk heet, uh, nou ik kan wel, dus uh, dat was heel snel geregeld. En uh, ik zeg, moet je dan helemaal vanuit komen? Nee, ik kom uit uh, Boskoop. Nou, dat was uh, uh, toch wel uh, redelijk uh, dicht in de buurt. Kan het wel verklappen, het is uh, bij... Uh, collega en radiovriend Maarten Vertuin en zijn team geweest. Waar dat gebeurde, ja. En niks erger is dan op je gegeven moment vlak voor de uitzending... ik heb een uitvallen. Ja, dat gebeurt nog wel eens. Het is een nachtmerrie voor een radiomaker. En eigenlijk niet alleen dat voor programmamakers in het algemeen. Na de ratten hoorde je daarvoor met alles. En we gaan gewoon vrolijk verder. Want dit was een single die ik ook nog moest laten horen. Zo moeten klanken, want ja, we zitten toch al een beetje in het voorjaar. Scarlet Rose en Julia.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 nummers achter elkaar. Scarlet Rose met Julia. Dat is een beetje een soort van uh, indie-americana-achtig bandje. Uh, ze komen, bandje, uh, bent band, uh, En ze zijn ook uh, hier eerder geweest uh, bij ons in de studio. We dus hebben toch ook wel wat uh, dingen laten horen. Scarlet Rose met Julia. Maar dit is toch wel wat zomersklinkend uh, nummer. Daarachter hoorde je zomaar gewoon de nieuwe single van Ayon, mensen. Want die komt morgen uit. Who am I? Uh, en dat is de opvolger van Straight Line. En het uh, verhaal van Straight Line is bijvoorbeeld... dat ze die geschreven heeft vlak na uh, de EP Circle of Blame in 2018. En dat zegt ons ook alles. Want uh, daar heb ik uh, regelmatig het titelnummer wel eens laten horen. Het zou zomaar kunnen zijn dat komende maandag... dat hij in het uh, programma zit uh, van collega Roy de Smet. Vriend uh, en uh, ook nog muzikant. Want uh, hij is hier ook... Twee keer geweest. En dat was ook voor een deel om de Volendamse kermis te ontvluchten. Toen kwamen ze hier naartoe. Hij is samen met Jacob de Edward. Maar hij doet ook een radioprogramma. En daar zat Straight Line bijvoorbeeld zeker in. En ik weet niet of hij dat de komende maandag ook met dit nummer gaat doen. Dan zit er vanuit hetzelfde dorp van Volendam, wat daar hebben we het over. Uh, wat betreft Roy de Smet. Ja, dan uh, komt er nieuw materiaal uit van Niels Buis. De Professional heet hij. We doen het nog even met uh, een nummer wat staat op de Lowlands. En eigenlijk, volgens mij, ook een beetje het meeste stuk van dat album Icarus. En volgende week dus de nieuwe single, en die ga je dan ook hier horen.